Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Aan de Keizersgracht in Amsterdam woedt een grote brand. De vlammen komen hoog boven de huizen uit. Voor, zo voor zover bekend waren er geen mensen in het pand en zijn er geen gewonden. De brandweer is met groot materieel aan het blussen. 35 omwonenden zijn geëvacueerd. De politie heeft twee opvangplekken ingericht, een ervan in een politiebureau. In het pand aan de Keizersgracht zou onder meer een modellenbureau zijn gevestigd. Het vuur is overgeslagen naar het naastgelegen pand. Op Schiphol zijn twee Mexicanen opgepakt... die beide meer dan 20 kilo cocaïne in hun koffer hadden.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 Volgens Syrië overdrijven de VS en Frankrijk de aanval. De landen hebben feiten verdraaid, zei de VN-ambassadeur van Syrië. Hij zei dat militairen geprobeerd hebben de ambassades te beschermen... en dat enkele betogers worden vervolgd. Zware regenval heeft in Brabant geleid tot wateroverlast. In de omgeving van Breda, Roosendaal en Moerdijk... staan kelders en straten onder water. Ook waar de bomen om. In Midden- en West-Brabant kwamen een paar honderd meldingen... bij de politie binnen. Het weer. Nog steeds stevige buien. die over het land trekken met plaatselijk wateroverlast. Morgen overdag bewolkt. af en toe regen en maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WNL.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 wat minder Facebooken en wat meer tijd voor je vriendin. De allerlaatste Harry Potter film is zojuist in première gegaan. De muziek komt vannacht van Ape Nat Mice. Welkom bij Nog Steeds Wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. En het is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Huilen. Huilen. Met de pet op. En u kunt met ons communiceren via Twitter. Doe dat naar redactie WNL, redactie WNL of gebruik de hashtag WNL als u iets kwijt wilt. Bijvoorbeeld als u getuige bent van de brand op de Keizersgracht in Amsterdam. U kunt dan in dat geval ook bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Ja, en uh, het is inderdaad dus de laatste uitzending voordat wij op zomerstop gaan. En straks uh, vanaf drie uur gaan wij uitgebreid terugblikken. Maar dit uur beginnen we gewoon met het laatste nieuws. Ook uh, de brand in Amsterdam. Amsterdam houden we in de gaten, dus als daar nog nieuws vandaan komt, dan uh, melden wij u dat. We beginnen met de politiek. Heb je net lekker vakantie, word je weer terug naar je werk geroepen. De ChristenUnie wil dat een deel van de Tweede Kamer terugkomt voor het zomerreces om over de eurozone te praten. Volgens de partij is er sprake van een zorgelijke situatie en vraagt dat om snel overleg. De aanvrager van het debat is Tweede Kamerlid Carola Schouten en die hebben we nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ja, het is net uh, zomerreces en dan moet iedereen weer terug. Uh, wilt u zelf niet lekker op vakantie? Ja, uiteraard dat wil ik ook al op vakantie, maar ja, het werk is toch wel echt belangrijk. En helemaal, als je ziet wat er nu allemaal gebeurt in de eurozone, dan denk ik dat het voor ons dat het vakantie toch nog maar even uitgesteld moet worden. Ja. Want waar wilt u precies over debatteren? Nou, het punt is dat er uh, eigenlijk een aantal ontwikkelingen nu zijn in de eurozone. Uh, Italië is natuurlijk uh, gisteren echt een, uh, nou, een probleem geworden. De rente uh, op de Italiaanse staatsobligaties die schoot omhoog uh, gisterochtend. En dat, ja, uh, dat heeft toch wel heel veel vragen opgeroepen van hoe solide is de euro nog op dit moment. Daarbij komt dat er uh, maandag ook uh, nog allerlei uh, gesprekken hebben plaatsgevonden... Waarvan eigenlijk nou, het lijkt erop alsof een aantal beslissingen gewoon op de lange baan wordt geschoven. Terwijl er nu juist echt keuzes gemaakt moeten worden. En daar willen wij heel graag met minister De Jaeger toch over spreken. En welke keuzes zou u dan gemaakt willen zien? Nou, ten eerste is het, het grootste probleem in de eurozone is eigenlijk Griekenland. Als dat probleem opgelost wordt, dan, zijn toch een aantal, uh, ja, dan kan het vertrouwen weer terug gaan keren in de, in de euro... En wij hebben op een gegeven moment gezegd van uh, ga nu niet nog een nieuwe lening naar Griekenland sturen. Maar ga uh, de leningen die ze nu al hebben uh, gedeeltelijk kwijtschelden. Um, dat scenario dat werd toen helemaal weggehoond. Uh, je ziet dat er nu toch steeds meer mensen eigenlijk die kant ook op gaan. Um, en ja. Het is vooral zaak dat de Grieken hun eigen economie weer op orde krijgen. En dat doe je niet door ze continu maar schulden op schulden te laden... waar ze dus ook heel veel rente en aflossing over moeten betalen. Maar zorgen dat ze gewoon weer hun eigen economie sterk kunnen maken... En uh, dat helpt dus niet uh, als je dit allemaal maar laat zitten. Maar heeft u wat dat betreft dan geen vertrouwen in onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager... die zelfs bereid is om zich onpopulair te maken bij zijn Europese collega's... om de Nederlandse belangen wat betreft Griekenland uh, te, te waarborgen? het nou, is al een hele goede stap dat minister De Jager nu uh, ook erkent... dat de private sector echt mee moet gaan doen. Dat hebben wij ook al een aantal keren eerder aangegeven. Uh, hij zei toen van ja, ik kan ze daar niet toe dwingen... want uh, dan krijg je wat wij altijd noemen een credit event. Dus dan wordt er eigenlijk gezegd een wanbetaling uh, van uh, de Grieken. En dat valt heel slecht op de financiële markt. Nou, het is goed dat De Jager nu ook heeft ingezien van ja, uh, goed wel... maar het uh, gaat niet alleen de belastingbetaler geld kost. Je moet, moet echt banken, verzekeraars, hedge funds, toch ook echt een bijdrage aan gaan leveren. Um, alleen wij zeggen van doe dat nu niet door ze weer extra geld te laten geven aan Griekenland. Maar zorg ervoor dat zij dus ook een deel van hun verlies nu als het ware nemen door een deel van de Griekse schuld kwijt te schelden. Ja. U heeft het nou ook uh, over Griekenland. Het gaat veel over Griekenland maar het is niet het enige land waar er problemen zijn. Nee. Uh, Portugal, Ierland. Het nee. hele probleem van die euro, dat groeit ons toch gewoon boven het hoofd eigenlijk? Maar ja, het is wel echt een enorm probleem aan het worden. En uh, ik bedoel, ik zal ook niet ontkennen dat het ons ook heel veel hoofdbrekens kost. En dat je ook wel denkt, van wat is nou de goede lijn? Welke kant moet je nu op? Maar het is gewoon wel een uh, zaak dat we nu wel keuzes gaan maken. En dat is eigenlijk toch wel hetgeen wat ik mis in Europa. En um, ja, wat ons betreft wordt daar toch wel snel uh, nu duidelijkheid in geschapen. Er wordt er veel doorgemodderd, vindt u? Ja, nou als je zegt van uh, we gaan het probleem Griekenland na de zomer uh, weer eens bekijken. Ja, dat is nou niet echt een, een, een acuut uh, oppakken van het probleem. En, uh, en echt uh, daadkracht tonen. Onze collega's van uitgesproken WNL, uh, die hebben het idee geopperd om er twee euro's van te maken. De euro voor Noord-Europa en de zeuro voor Zuid-Europa. Wat, wat vindt u van dat idee? Ik vind de naam een heel creatieve dag, de zeuro. Dat dus ja, klinkt er meteen lekker negatief Ja, Um, daar, het, het, het, het opsplitsen van de euro, uh, dat is voor ons nu echt nog een stap te ver. We moeten nu eerst zorgen dat het, het Griekse probleem wordt aangepakt... en daarmee ook het vertrouwen in, in de euro, euro als geheel ook weer uh, terug gaat komen. En het, het opknippen van de euro of het afsplitsen van, van uh, eurolanden. Of de gulden ja, terug? Of de schulden terug, dat gaat ons natuurlijk ook waanzinnig veel geld kosten. En dat moeten we ook niet onderschatten. Uh, dus wij zeggen van nu eerst dit probleem aanpakken, dat is het belangrijkste. En voor de langere termijn uh, dan kijken wat het beste scenario is. Maar denkt u dat iedereen straks weer helemaal positief is over de euro? Als we stel inderdaad de schulden van Griekenland uh, kwijtschelden of herstructureren? Uh, vertrouwen is een zaak dat je, dat heeft een lange adem om het weer terug te winnen. Maar je ziet wel, dat zag je vandaag ook wel bij Italië, als op het moment dat de Italianen aangeeft, oké, okay, we pakken nu door, dan reageren de financiële markten daar ook wel eigenlijk vrij snel weer op. En het vertrouwen is met name dat de financiële markten zien dat er echt dingen veranderen en verbeteren. Uh, en dat kun je wel vrij snel. Uh, relatief uh, toch wel weer voor elkaar krijgen. Alleen het is zaak om dat vast te houden, uh, maar door blijven modderen. Ja, dan uh, gaan de financiële markten zelf wel een signaal afgeven van uh, ga eens wat doen. U heeft nu uw collega's uit de Tweede Kamer opgeroepen om uh, terug te komen van een zomerreces. Hoe groot is denk, denkt u de kans dat ze allemaal terugkomen? Nou, we hebben vandaag een, een ronde gehouden om te polsen of dat de partijen daarvoor in zijn. En daaruit bleek dat de meerderheid van de Kamer uh, nu niet wil terugkomen om hierover met de jager te spreken. Uh, dat vonden wij erg vreemd, want uh, nou ja, het is wel, uh, we zijn wel eens voor minder teruggekomen. En het is ook echt een groot probleem. Uh, maar er komt nu woensdagavond een, waarschijnlijk een brief van de jager. En naar aanleiding van die brief uh, zullen wij weer bekijken wat dan de goede stappen zijn om te nemen. U heeft zelf uw vakantie nog niet geboekt? Nee, ik heb geen vakantie geboekt. Nee, dat doe ik eigenlijk bijna nooit, moet ik zeggen. Ik ben misschien kunt u naar Griekenland. Op de, die op de voor gaat. Ja, misschien. Gita of over Italië misschien nu. Hè. Eens kijken hoe het daarvoor staan. <laughs> Goed, dank u wel voor uw toelichting. Carola Schouten, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Dank u wel voor uw tijd. Nee, graag gedaan. Het is tien minuten over twee. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen ons satirejournaal. Maar eerst Nijmegen. Ja, want de Nijmeegse juwelier Kamerbeek... werd de afgelopen tijd acht keer overvallen... De eigenaar raakte gedeeltelijk verlamd door allochtone jongeren... en daarom besloot hij Marokkaanse en Antilliaanse jongeren voortaan te weigeren... in de angst voor nog een overval. Maar in Rotterdam, daar pakken ze het anders aan. Vandaag werd daar een proef gehouden met een gezichtsscanner. De scan toont of de bezoekers overeenkomsten hebben... met de criminelen uit de databank van de politie. En is dat zo, dan gaat de deur niet open. Aan de telefoon hebben we Gerrit Jan Zwenne, advocaat gespecialiseerd in privacy... van de vereniging Privacy Recht. Goedenacht. Goedenacht. Kunt u vertellen hoe die gezichtscan, hoe dat precies werkt? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar kennelijk is het zo dat er een uh, opname wordt gemaakt als, uh, als iemand voor de deur staat. En vervolgens wordt die opname gestuurd naar een systeem waarin, waarin uh, foto's zijn opgenomen. En er wordt op basis van biometrische kenmerken, zeg maar de lengte van je neus en de afstand van je ogen tot elkaar, cetera. Wordt uh, bekeken... Of je in die database voorkomt. En zo ja, eh, dan word je herkend als een uh, overvaller of een potentiële overvaller. Dan kom je de zaak niet in. Oké. Okay. Uh, hoe zit het juridisch gezien? Ik bedoel, mag je zo'n scan ook weigeren uit principe? Nou ja, je kan ervoor kiezen om niet naar die winkel toe te gaan. Ja, okay. uh, ik, ik zou ook denken dat je op de deur van die winkel, voordat de opname wordt gemaakt, of voordat de foto wordt verzonden naar uh, dat systeem. ...jou duidelijk moet zijn dat dit gebeurt. En als je daar niet van gediend bent... ...om wat voor reden dan ook... ...kan ook een hele legitieme reden zijn. Je hoeft helemaal geen overvaller te zijn om daar moeite mee te hebben. Hm. Maar dat je dan kan kiezen om door te lopen naar de volgende juwelier. Ik weet niet, als ik aan dit idee denk... ...ik vind het toch een beetje eng. Ik bedoel, privacy gezien... Uh, ...straks is het bij alle winkels. Hoe, ja, hoe ziet u is, dat? Het is doodeng. En het is ook zeer de vraag of het allemaal zo kan... ...onder privacywetgeving. Op zichzelf is het... In belangrijke mate een kwestie van belangenafweging. Het belang dat overvallen worden voorkomen. Het belang van de winkelier en ook het belang van politie, justitie en ons allemaal. Dat er geen uh, juweliers worden overvallen, dat is evident, dat is groot. En het blijkt een groot probleem te zijn en we blijven, blijken het anders niet te kunnen oplossen. Nou, in die situatie mag je best onorthodoxe maatregelen nemen, zoals deze. Maar, en dat is wat de wetgeving dan verlangt. Er moet wel voldoende waarborg omheen zijn. En ik geloof dat het zo even al werd, uh, werd aangehaald. De vraag is wat er nog meer kan gebeuren met die opnames. Uh, of dat ook gaat worden gebruikt om uh, mensen met zwart geld op te pakken. Dat vind ik een heel andere situatie. En in die situatie zou ik wat mij betreft niet aanvaardbaar zijn. Uh, ik kom zelf niet vaak bij een juwelier, moet ik eerlijk zeggen. Maar is dat niet zo dat normaal gesproken gewoon de deur open staat... en dat je daar zo naar binnen kan lopen? Moeten nu mensen echt in de rij gaan staan om gecheckt te worden... voordat ze naar binnen kunnen? Nou, ik kom ook niet zo heel vaak bij de juwelier. Maar zeker de hele dure juweliers... Uh, daar kom je niet zomaar binnen. Dan, Dan moet je, je even, even aanbellen. aanbellen. Ja, ook, ook op zaterdagmiddag uh, is het toch echt... Uh, laten ze niet zomaar iedereen binnen. Dus hmm. dat begrijp ik ook wel. Okay. Wat, wat denkt u? Is deze gezichtscan uh, de toekomst voor juweliers... of is het een kans die we niet op moeten willen? We moeten het zien. Uh, ik, volgens mij is dit een pilot. Het is een proef. En het lijkt me dat ze na afloop van die proef... wel even zouden moeten nagaan of het effectief is geweest. Um, en ik hoop ook dat ze het getest hebben. Uh, je hoeft natuurlijk niet uh, met, met overvallers te testen. Je kan ook gewoon testen of je wel de, de mensen echt herkent. Um, dat soort technologie begint nu... Zich uh, tot ontwikkeling te komen. En je ziet het al zelf uh, in je mobiele, in je, in je digitale cameraatje. Er zit nu ook al gezichtsherkenning ja. in. Ja, die techniek dus, die is er wel. En ja. als die er niet is, dan, dan die, die komt er wel. Dus dat, dat, dat technisch is het probleem niet, maar het gaat meer om: ja, willen we het met z'n allen? Ja, binnen zekere randvoorwaarden denk ik dat het wel kan. De gegevens niet of zo min mogelijk bewaren lijkt me een belangrijke voorwaarde. Want als je niet bewaart kan het ook niet misbruikt worden of oneigenlijk worden gebruikt. Eh, transparantie is van belang, dat je het kan zien voordat je de winkel binnenkomt... en dat je kan besluiten, nou, hier doe ik niet aan mee, goedemiddag. Waar je voor moet oppassen is, is stigmatisering. Hè? Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan vind ik het niet vanzelfsprekend... dat hij vervolgens geen enkele winkel meer inkomt. komt. Dat is een beetje inherent aan ons uh, systeem, mensen krijgen een nieuwe kans. En daar zit ook mijn grootste twijfel, hoe hard is de informatie die wordt gebruikt om iemand buiten te sluiten. Ja. Oké, okay, we gaan afwachten hoe deze uh, proef uh, uit gaat pakken in Rotterdam. Uh, we willen u bedanken voor uw toelichting, Advocaat Gerrit Jan Zwenne van de vereniging Privacy Recht. Dank u wel. Dank u wel. En zometeen is het tijd voor muziek. Hier bij ons, te gast in de studio, is Ape Not Mice. En we gaan eerst naar het satirische nieuwsoverzicht. Onze vrienden van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. welkom bij deze aflevering van Globaal Nieuws. De schietpartij in Alphen aan de Rijn afgelopen april was onrechtmatig. Dat is de keiharde conclusie van een gemeentelijk onderzoek. Volgens de onderzoekers had dader Tristan van der Vee nooit een wapenvergunning mogen krijgen. De juridische basis voor het bloedbad is daarmee flinterdun al dus een woordvoerder van de gemeente. In de haven van Rotterdam is 200 kilo tonijn aangetroffen in een lading cocaïne... De douane zal maatregelen treffen en het komende kwartaal alle ladingen cocaïne controleren op de mogelijke smokkel van uitstervende vissoorten. En dan gaan we verder met onze filosofische quiz Sla je slag met kant. En we hebben een beller, Floris Welnaud. Uh, ja, Floris, ben je een beetje een kenner? Uh, ja, ik, uh, ik weet er wel redelijk wat vanaf jou. Nou, dat komt er heel goed uit natuurlijk. Uh, welke denkers hou je zo'n beetje van? Ja, eigenlijk een beetje van alles wat. Hè? Een beetje epicurisme, kerkvaders, Schotse verlichting. ja. En als ik in de stemming ben ook wel een beetje existentialisme. Dus ja, ik heb wel een vrij brede smaak, zou je kunnen zeggen. Nou, hartstikke mooi. Je weet het, hè? je kunt kaarten winnen voor de Nacht van de Filosofie. We gaan het spel spelen. Alle regels zijn bekend, neem ik aan. Jazeker. Dan gaan we niet langer wachten dan nodig. Dit is Sla je slag met Kant. We gaan meteen naar het eerste citaat van Wie is de volgende uitspraak? Noemen wij het weten, het begrip, het wezen of het ware... echter het zijnde of het voorwerp... dan bestaat de toetsing erin toe te zien of het begrip overeenstemt met het voorwerp. Noemen wij echter het wezen of het op zich van het voorwerp het begrip... en verstaan we daarentegen onder het voorwerp het voorwerp als voorwerp... namelijk hoe het voor een ander iets is... dan bestaat de toetsing eruit dat we toezien of het voorwerp overeenstemt met zijn begrip. Men ziet wel dat beide hetzelfde is. Hmm, ja, ja, ik zie wel dat beide inderdaad hetzelfde zijn. Ja, maar wie zei dat ook alweer? Um, Hegel? Hegel! Hegel is helemaal goed. En uh, dat citaat komt natuurlijk uit... Uh, ja, dan uh, ga ik toch voor de fenomenologie des geistes. Uit de inleiding van de fenomenologie des geistes, inderdaad. Uh, we gaan meteen door. Een verstandig mens jaagt niet het genot na... maar poogt de smart te ontlopen... Ja, dan vermoed ik dat dat uit de scholastiek komt. Anselmus? Nee, toch, Thomas van Aquino. Maakt niet uit. Dit is de volgende. Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? Nietje. Frank Boeien. We gaan door. Filosofie confronteert ons simpelweg met wat het geval is... en verklaart niets en leidt niets af. Omdat alles onmiddellijk toegankelijk is, valt er ook niets te verklaren... want wat bijvoorbeeld verborgen is, interesseert ons niet. Ja, dat moet Wittgenstein zijn. Dat is helemaal goed. En de laatste, tout autre et tout autre. Levinas. Ai, dat was Derrida. Shit. Ja, dat, is, uh, dat was ook een beetje een strikvraag natuurlijk. Jammer, dat betekent twee van de vijf vragen goed, geen hoofdprijs... maar wel de 2 voor 12 pennenset van Team voor Taal... en twee kaarten voor de Nacht van de Filosofie in 2012. Ben je er blij mee? Jazeker. Laat even horen hoe blij je bent. Jee! Oké okay dan. Uh, Floris Noud, uh, hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor jouw deelname... tot zover deze aflevering van Globaal Nieuws. En volgende week dan, uh, zijn we er weer. Goedenacht. Het globale nieuws van onze vrienden van de Speld. Mocht u meer willen weten of meer willen lezen en horen van deze club... dat kan op www.speld.nl. Elke week hebben wij in nog steeds wakker Nederland... een opkomende band in de studio. En deze week wordt de radiostudio gevuld met Ape Not Mice. Zangeres Dieder Klaassen werd op YouTube ontdekt... door, uh, door de drummer Mark v Vrolings... En daarna ontstond er al snel een band. Popjazz met een knipoog is hun stijl. En humoristische teksten, ja, hoe fantasierijker, hoe beter. En vannacht is dus hier bij ons in de studio Epe Not Goede nacht. welkom. Hallo, zijn jullie nog wakker? <laughs> wij wel. Zijn, zijn, jullie, zijn jullie nog wakker? <laughs> uh, ja. Oké, okay. ja. bij ons hier aan de tafel zitten dus uh, Diede en Mark uh, van de band. En Lodewijk en Tijn die staan hier alvast uh, klaar bij, uh, bij de piano en bij de, bij de bas. Um, ja, wij, blek, wij blikken in de uitzending altijd terug op de dag. Wat hebben jullie vandaag gedaan? We hebben gerepeteerd. Speciaal, speciaal voor deze uitzending? Uh, ja, natuurlijk. <lacht> nee, ja, ja, we zijn, uh, we zijn uh, repetitie aan het houden, want we, we zijn een uh, nieuwe gitarist aan het, uh, ver, uh, ver, aan het werven. Oké. Okay. Dus het zijn er, er wordt hard gezoegd en gerepeteerd in onze repetitiehok. Maar jullie hebben al een nieuwe gitarist die nu ingewerkt moet worden, of zijn jullie audities aan het doen? Ja, het is een heel lang en moeilijk verhaal, dus laten we dat niet. <laughs> Oké, okay, laten, we, dan even laten even... we het geheim maken. Ik kan me niet meer opgeven, begrijp ik. <laughs> oh, helaas. <Ja. laughs> jullie maken popjazz met een knipoog. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Mark. Mark Vonings. <coughs> Dankjewel. <laughs> uh, popjazz met een knipoog. Um, nou dit, dit, we, we proberen een, een, een, een mix te maken van jazz met popmuziek, vandaar de popjazz. En die kniphoog, uh, dat komt eigenlijk van de teksten. De teksten die Dieter heeft geschreven. Ja, we proberen <laughs> gewoon grappige dingetjes, uh, het hoeft allemaal niet serieus. Leuk, het moet vooral leuk en vrolijk en fijn voelen en gewoon mag, mag surrealistisch zijn. En het, uh, het gaat best goed met jullie, want dit weekend mogen jullie op de Zwarte Cross uh, optreden. Ja, doodeng. <laughs> doodeng? <laughs> ja, ben je maar met, met dat er met bier gegooid wordt, bedoel je, of gewoon voor zoveel mensen? Nou, hè, maar dat is misschien nog wel het minst ergste wat je okay. kan... <laughs> we kunnen vast oefenen. Ik denk dat we wel een blikje bier ergens vandaan kunnen halen. Oh ja, heel gezellig. Daar wordt het een stinky night. <laughs> <laughs> maar nee, dat is, dus is wel heel vet, toch, dat je daar mag spelen? Ja, supervet. We mogen ook niet maar één keer daar spelen, maar echt iedere dag. En oh. nog naar Giel en zo. Dus... Wat, ja, dus... wat, wat, wat hebben jullie daarvoor moeten? te doen om daar te mogen spelen? Wij moesten daarvoor meedoen aan de wedstrijd op internet. Het dus was eigenlijk simpel as can be. Oké, okay. nou we gaan uh, luisteren of dat terecht is. Ik weet al van wel, <laughs> want ik heb natuurlijk uh, de muziek al gehoord, maar we gaan de luisteraars uh, thuis uh, ook overtuigen. Ik zou zeggen, we ga gaan uh, naar jullie plekjes. Uh, eep Not is dus hier in de studio. Ze spelen voor ons uh, uh, het nummer The Spotty Nose. En uh, als, u er wat, uh, als u het mooi vindt, kunt u naar ons twitteren. Doe dat op adredactie WNL of gebruik de hashtag WNL. En we zijn benieuwd uh, wat u ervan vindt. Eep Not Mice met de Spotty Nose. She is the girl with a spotty nose and no one knows. She got those, and by helicopter she saw every doctor until one house. You're allergic to the world. And don't stay up late. Strictly stay in bed, 'cause else the nettle rash might spread. And I won't even ask the light to switch our colors. Change. Till so she cried. I wanna be a doormat. Life treats her like one. She wants to be stamped upon, so the itching might get gone. And I won't even ask the dollar to switch our colors, change your shoes. Zwingen hier in de studio met Epe Mais, Mice, de Spudinos, hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En nog drie nummers komen eraan in dit programma, dus hou uw radio hier. Ja, we gaan naar Suriname. En het gesprek bij de slager daar is vandaag wel heel opmerkelijk. De laatste dagen werd het nieuws verspreid... dat een 66-jarige Nederlander HIV wilde verspreiden onder Surinaamse vrouwen. Alle kranten, radio- en televisie stations, die namen dit nieuws over. Maar het bleek niet waar. De man had een negatieve uitslag op zijn HIV-test... maar hij bekende wel iets anders. En onze correspondent Pieter van Malen is in Paramaribo. Goedenacht. Goeienacht. Nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat biecht deze 66-jarige man op? Ja, het opmerkelijke feit dat die Nederlandse man opbichte is dat hij de afgelopen tien jaar een uh, harem heeft opgebouwd van uh, 400 donkere vrouwen, zoals hij het noemt. 400 vrouwen? Ja, kans. <laughs> dat kan zijn er ja. een hoop. Hij is daar waarschijnlijk wel heel trots op. Uh, sorry. Is hij, is hij daar trots op, op die 400 vrouwen? Uh, ja, ik denk dat hij er uh, ja, wel trots op is, want hij heeft die vrouwen uh, gecontacteerd via ja, contactadvertenties, ook in uh, Surinaamse kranten. Want het verhaal is dat het een uh, Amsterdamer is met een, uh, een longziekte, zo heeft hij gezegd in een interview, die uh, eind uh, september 2010 naar Suriname is verhuisd voor het klimaat. Dat zou goed zijn voor zijn longen. En ook hier wou hij blijkbaar verder werken aan zijn harem. En heeft hij uh, compact advertenties ook in Surinaamse kranten geplaatst. Waarop hij te zien is met een tropenhelm en voor een hele dure auto. En er staat bij uh, contacteer mij, date hm. met me. Maar, maar bij harem denk ik aan uh, mannen die een heleboel vrouwen tegelijk hebben. Maar hij is gewoon een. een, een, een, een Zeggen dat? Een, seri een serie monogaam. Of, uh, of heeft hij al die vrouwen tegelijk ja, gehad? Of een rokkenjager, Ja. Ja, precies. Hij heeft ze niet allemaal uh, alle 400 tegelijk in zijn huis. De meeste zijn ook in Nederland, zei hij. Maar uh, ja, hij is dus duidelijk ook uh, geïnteresseerd uh, in het Surinaamse exemplaar. Ja. Maar, maar hoe, hoe kwam dat verhaal over die HIV nou de wereld in? Wel, uh, de laatste weken circuleerde hier het e-mailbericht e dat, uh, dat hij niet alleen een rokkenjager was... maar dat hij ook moedwellig uh, HIV verspreide verspreiden onder die vrouwen. En uh, zelfs het politieklaps was al op de hoogte daarvan. En er was zeg maar een soort uh, onderzoek gestart. En uh, zo is het nu aan het rollen geraakt. Uh, en daardoor is die man ook zelf naar buiten getreden. met een IC-test om te bewijzen dat hij eigenlijk uh, ja, niet HIV besmet is. maar wel een fervent uh, ja, liefhebber is van het vrouwelijk volk. Ja. Is dit nou iets wat hot nieuws is in Suriname? Ja, wel, de man zelf heeft geadverteerd met zijn foto erbij. Dus hij wordt nu overal herkend op straat. En hij uh, klaagt ook dat hij nu overal wordt uitgevallen. Dus uh, het is inderdaad wel iets, uh, zoals jullie zeiden, dat bij de slager Ruimschoots aan bod komt. Ja. Heeft hij nou al nieuwe manieren bedacht om uh, aan nieuwe donkere vrouwen te komen? Uh, wel, ik vrees Suriname, is heel klein. Vooral Paramaribo, slechts 300.000 inwoners, dat hij nu... Uh, bij even een ander werkt. Hmm. Misschien kan hij naar uh, Guyana gaan. Misschien dat hij daar uh, nog een slag ja, kan misschien. slaan. Dankjewel, Pieter van Malen voor dit uh, opmerkelijke verhaal. En uh, aangezien het de laatste aflevering van het seizoen is, vind ik het ook wel even netjes om te zeggen: bedankje wel voor al jouw bijdrage. Het afgelopen seizoen, de afgelopen 45 weken. Oké, okay, graag gedaan en tot in september. Ja, ja dankjewel. Inderdaad. Wij gaan uh, over naar het laatste nieuws. Het is immers uh, half drie. En u zit natuurlijk te wachten op nieuws over die brand in Amsterdam. Het nieuwsminuutje. Daarvoor is aangeschoven Bastiaan Nachtegaal. De grote brand op de Keizersgracht in Amsterdam zou zijn overgeslagen naar een naastgelegen pand. Volgens de eerste berichten ging het om een kantoor van elite models. Maar de topmodellen lijken er volgens nog goed van af te komen. Want de brand woedt vier huizen verderop. Het gaat dus om een ander pand, ook zeer monumentaal. Um, ter plaatse is Michel van, Bergen, uh, Michel van Bergen, fotograaf. Meneer van Bergen, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, hoe gaat het dan nou? Uh, nou? ja, De Keizersgracht is uh, aan één kant uh, helemaal afgesloten... en uh, ze zijn nu druk bezig uh, met bussen. Nou, het is een flinke fik geweest. Weet u hoeveel panden daar in brand hebben gestaan? Uh, nou, dus Voor zover ik hier kan zien, aan deze kant uh, lijkt het één uh, monumentaal pand te zijn... waarvan de bovenverdieping uh, ja, behoorlijk... Uh, uh, uh, Jesus ja, en Ja, en ik neem aan dat er veel uh, brandweer en politie in de buurt staat. Ja, de hele straat is afgesloten en uh, ja, het is centrum feest van Brussel. Lijkt het erop dat de brand onder controle is? Uh, voor zover ik kan zien, is in ieder geval dat het weer een beetje begint op te laaien, Maar uh, de grote vlammen zijn er niet voor uit. Goed, u blijft dan nog even staan om wat foto's te maken. Uh, we hebben nog iemand die daar in de buurt is, mevrouw Janotte. Die woont als ik het goed heb aan de overkant van de gracht. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u heeft de brand van begin tot eind gezien? Bijna van begin in, tot het eind. Kunt u vertellen hoe dat begonnen is? Uh, in ongeveer. Het, op het dak ongeveer begonnen. En het was eigenlijk in vijf minuten één grote vuurzee. En het hele pand stond in brand? En het hele pand stond uh, in brand. En het pand ernaast. Begon het dak ook in brand te raken. En de brandweer heeft dat uh, vrij snel onder controle gekregen. Nou zijn veel van die panden daar geëvacueerd? Heeft de politie ook buur aangebeld? Nee, nee. Ik woon aan de overkant. En dat is, uh, dat is nog voldoende ver. Ja. Ik heb het idee dat er uh, twee panden rechts en twee panden links geëvacueerd zijn. Hmm. En er zijn ook zorgen over vonken die, uh, die in het rondvliegen? Heeft u daar iets nou, van gezien? Ja, dat was inderdaad uh, heftig. Telefonken vlogen in het rond en grote balken zijn ook naar beneden gestort. Dus het is een gevaarlijke toestand daar? Nou, nee, nu niet meer. En ik moet zeggen, de brandweer heeft dat gewoon perfect gedaan. Goed. Uh, in ieder geval dank voor wat u heeft gezien. Um, wij blijven het natuurlijk in de gaten houden. Mocht u nou in de buurt zijn van de brand of meer weten... u kunt met ons bellen, bel met 0800-1121. Dat is 0800-1121. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Bastiaan Nachtegaal. Jij blijft op dit nieuws en al het andere nieuws van de nacht zitten. Dankjewel. Het is bijna drie minuten over half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1, het nachtprogramma met nieuwswaarde. 2011 is een ramzalig jaar met de tsunami in Japan, de aardbeving in Nieuw-Zeeland... en tornadogeweld in de Verenigde Staten... is het voor verzekeraars nu al het duurste jaar ooit. De schade veroorzaakt door natuurgeweld in het eerste halfjaar van 2011... wordt geschat op 190 miljard euro. Het werd vandaag bekendgemaakt door de Duitse herverzekeraar Munich Re. Maar hoe worden dit soort bedragen eigenlijk berekend... en wie draait er voor deze kosten op? Aan de telefoon is Rob de Bruin, hoofdschadebehandeling... van verzekeringsmakelaar A.E.ON. A. Goedenacht. Goedenacht. Als er een natuurramp plaatsvindt, dan weten de media meestal al heel snel te melden hoe groot de financiële schade is. Hoe worden zulke schattingen berekend? Uh, dit soort professionele herverzekeraars die, uh, beschikken uh, na heel veel investeringen over systemen. Waarbij zij uh, op basis van de locatie van de ramp en de, de impact van de ramp heel snel de financiële uh, ja, accumulatie kunnen berekenen. He, dus de, de hoeveelheid nou ja, woonwijken en industrie wat in een bepaald gebied aanwezig is... kunnen zij vertalen op basis van hun data naar uh, financiële bedragen. Oké, okay, maar het is dus wel een klein beetje natte vingerwerk. Ja, het is gebaseerd op uh, ervaringscijfers en uh, continu het monitoren van uh, investeringsgegevens. Uh, en op basis dan van uh, eerste inschattingen maken zij berekeningen. En dat, uh, dat kunnen ook een, een beetje een worst case scenario's zijn... Uh, dus uh, van het meest negatieve uitgaan en dan uh, daarna kijken wat de werkelijkheid is. Ja, 2011 dus een extreem duur jaar wat betreft uh, natuurrampen. Maar voor wie is dat dan precies duur? Ik bedoel, wie, wie betaalt die schade? Het is een uh, samenspel tussen uh, de verzekeraars die op de polissen van de ja, getroffen particulieren en bedrijven staan. Uh, die verzekeraars die zullen als uh, dit soort natuurrampen mee verzekerd zijn op de dekking... Die zullen de schade moeten vergoeden zodra ze de oorzaak hebben vastgesteld en hebben gekeken of het gedekt is. En op het moment dat ze uh, die schadeuitkering doen, kunnen zij uh, beroep doen op hun herverzekeringscontracten. Dat betekent dat de, de verzekeraars die uitkeren, die hebben vaak hun risico's weer verspreid. Uh, ja, wereldwijd kan dat zijn over diverse herverzekeraars. Uh, waarbij zij dus nou ja, eigenlijk gewoon hun maximale uitkering aftoppen. En daarboven laten zij dus via herverzekeringscontracten andere partijen de rest van het schadebedrag uitkeren. En nou, 190 miljard euro is een hoop geld. Hebben die verzekeringsmaatschappijen genoeg geld uh, in kas om dat allemaal uit te keren als dat nodig is? Ja, kijk, in principe uh, men kan men van tevoren ook redelijk inschatten wat er aan schade totaal uitgekeerd zou kunnen worden in een bepaald jaar. Nou, hoeveel rampen zouden er in een jaar moeten gebeuren wil zo'n verzekeringsmaatschappij omvallen? Nou kijk, zij, zij hebben natuurlijk ook niet uh, onuitputtelijke reserves. En als het uh, hè, nog veel dramatischer zou gaan dan, dan dit jaar... Dan zou het dus kunnen zijn dat uiteindelijk die reserves niet meer toereikend zijn. Maar het is natuurlijk ook wel een, een, ja, uiteindelijk een, een zichzelf regulerende markt. Want als na dit jaar blijkt dat de werkelijke uit te keren bedragen te hoog zijn ten opzichte van hun premiebedragen... dan zullen zij dus ook uh, ja, premieverhogingen gaan doorvoeren om uiteindelijk economisch in stand te kunnen blijven. In Nederland blijft het ons over het algemeen gelukkig bespaard. Maar stel dat er een aardbeving of een overstroming of iets in Nederland gebeurt. Zijn wij dan daartegen verzekerd? Uh, niet via de reguliere verzekeringen. Uh, normaal is het zo dat uh, alle ja, in Nederland uh, actief zijn de verzekeraars... die uh, sluiten dit soort risico's uit. En daardoor, uh, bij een overstroming bijvoorbeeld... is er altijd weer de overheid die aangesproken wordt door particulieren en bedrijven voor geleden schade. Dus als in Limburg uiteindelijk de maas overstroomt... dan zie je dus dat betrokken gedupeerden... ja, die spreken dan toch de overheid aan voor de geleden schade. En ja, dan komt er iets van een wel of geen fonds vrij... maar daar zal dus individueel naar moeten worden gekeken. Maar het is dus niet zo dat dat soort risico's af te dekken zijn... via reguliere verzekeringen. Maar ja, de overheid, dat is uiteindelijk toch ook gewoon onze belastingcenten toch? Ja, daar betaalt dus iedereen indirect aan mee. En waar de verzekeringsindustrie in Nederland nu ook naar aan het kijken is... of er niet, zoals in sommige omringende landen... een verzekeringsoplossing gevonden kan worden... waarbij de overheid een, ja, in ieder geval participeert. He, bijvoorbeeld de eerste paar miljard draagt. En daarboven dat de, de commerciële verzekeraars het risico verder afdragen... en, en voor een deel ook middels herverzekering... Ik heb het idee dat dat mogelijk moet zijn, maar tot nu toe is zijn de, de discussies daarover steeds stuk gelopen. Um, he, omdat de overheid zich daar niet uh, ja, te veel in wil moeien, bemoeien. Uh, maar die, ja, uiteindelijk snijden ze zichzelf daar wel mee in de vingers. Want zolang het niet verzekerbaar is in de reguliere markt, blijven zij toch bij hoop van dit soort uh, overstromingen en dergelijke. Draaien voor een groot deel van de kosten. Goed, dank u wel voor de toelichting, Rob de Bruin, hoofdschadebehandeling bij E.ON. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen 2 en 4, maar vandaag voor het laatst voorlopig. En Erik, die zit er eigenlijk met een beetje tegenzin, want hij was natuurlijk veel liever vandaag naar die première van de laatste Harry Potter film gegaan. <laughs> en zometeen bellen wij met twee mensen die daar net zijn geweest. Ja. Meer onware dingen kun je niet zeggen, Casper. We is een film. hekel aan. Maar goed. Je hebt meer dan 400 vrienden op Facebook. Erg gezellig natuurlijk, maar thuis is het minder gezellig, want je gaat binnenkort scheiden. Dat schijnt regelmatig voor te komen. 15% van de scheidende vrouwen denken dat hun man computerspelletjes belangrijker vinden dan hun huwelijk. En 1 op de vijf scheidende stellen noemt Facebook als een van de oorzaken Tijd om een relatiecoach te vragen waar deze technologische liefdesperikelen vandaan komen. Aan de telefoon hebben we Mariska Hulscher. Goedenacht. Goedenacht. Ja, waarom lijken nou veel mensen een betere relatie te hebben met een mobieltje dan met een partner? Ja, weet je, ik denk dat mensen wel een speciale relatie hebben met uh, apparaten, uh, uh, de computer, uh, uh, nou ja, op de computer, uh, Twitter, Facebook. Uh, ...ontzettend populair, wordt ook steeds populairder... Um, ...en natuurlijk ook de mobiel... ...en daar besteden we eigenlijk best wel veel tijd aan... Hè? ...en het zijn natuurlijk uh, geweldige apparaten... ...ik gebruik ze zelf ook, ik zit zelf ook op Facebook... ...plus 400 vrienden... <laughs> um, ...maar... Uh, ik weet nog wel, toen ik zelf op dat Facebook ging, dat ik dacht... oeh, weet je, je, je hebt het ook wel de neiging om er de hele tijd op te kijken. En dan is het even leuk in het begin en daarna vind je er een modus voor. Um, maar ik moet zeggen dat ik uh, deze klacht vaker hoor uh, in privé van mensen. En uh, ook in mijn praktijk komt het wel eens voor dat ik met name van vrouwen... de klacht hoor van ja, mijn man zit altijd maar achter die computer. Um, ja, als dat het geval is, zie ik dat een beetje als, als coach, als een als een gevolg uh, van... Dat, het, dat een probleem zou kunnen zijn. Het kan natuurlijk zijn dat iemand gewoon een beetje verslaafd is. En dat wel heel erg leuk vindt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er dieperliggende problemen zijn in de relatie. Dat je elkaar niet genoeg aandacht geeft. Dat je eigenlijk even niet meer precies weet van elkaar wat je nodig hebt. En dat het een beetje een vlucht is. Nee, maar dan is dat Facebook op zich is, is, is het probleem niet. Maar meer dat je een uitvlucht zoekt uit die relatie. Ik bedoel, vroeger gingen mannen aan tv kijken. Of ze gingen zich verschuilen achter een krant. En nu, Overwerken. En nu, heb, en nu heb je dan... Uh, heb je dan je computer? Nou, ik denk dat um, het, het eigenlijk het grootste probleem in relaties is... Hè, we zeggen altijd communiceren. Nou, ik zeg eigenlijk liever het grootste probleem in relaties over het algemeen... dat het er te weinig gedeeld wordt. Kijk, er wordt wel heel veel gedeeld over van nou, misschien even... hoe was het op je werk of uh, uh, iets met de kinderen. Maar het echte delen gaat juist ook over dingen delen die eng zijn om te delen. Bijvoorbeeld... Uh, Jij doet al drie jaar, lik met mijn mijn oor... maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet lekker. Ik zou het eigenlijk dat soort van lekker vinden. Ik maar wat, hè. Ja. Dat gaat dan meer over iets intiems. Um, of bijvoorbeeld zeggen van... nou, weet je, ik, wil, ik, ik zou het leuk vinden... om meer aandacht voor je te krijgen. En, hè, dingen delen die lastig zijn om te delen... worden heel vaak niet gedeeld. En daar beginnen eigenlijk al een beetje... problemen in de relatie te, te, te, te vertonen. Hè. En dan krijg je ook irritaties. Nou, wat mensen dan doen, is ook vluchten. Ergens, hè, als je in een relatie zit heb je toch behoefte aan die verbinding, de warmte, de liefde, de intimiteit. En als je dat op de een of andere manier niet samen kunt dan kan het zijn dat mensen gaan vluchten. Kijk, mannen gaan naar de hoeren. Of mannen gaan vreemd. Vrouwen gaan vreemd. Dat gebeurt natuurlijk ook allemaal heel veel. En zo zijn er allerlei vluchtmethodes. De een gaat naar het casino. De andere hangt iedere avond in de kroeg en is weinig thuis. Dus ik denk dat het hele verhaal rondom Facebook, kan natuurlijk zijn dat het een beetje een soort van verslaving is. Iemand die is heel erg met zijn werk bezig. Maar het kan ook een vlucht zijn. En wat natuurlijk ook nog mogelijk is, dat zie je natuurlijk ook bij heel veel mensen, gaan maar een lijstje maken van nou, wat zijn nou werkelijk de belangrijkste dingen in mijn leven. Een soort prioriteitenlijstje. Nou, Als mensen dat lijstje echt gaan maken, nou, dan zie je heel vaak uh, de kinderen, de partner, gezondheid. Dat, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste dingen. En daarna komt werk. Nou, dan gaan ze kijken naar de praktijk. En wat zie je dan? Dat bijvoorbeeld mensen veel meer tijd en aandacht aan werk besteden... dan aan de dingen waar ze van, in, vanuit hun gevoel zeg maar, de hoogste prioriteit aan geven. Nou, dat is ook wel eens interessant om te doen met je partner. Van Wat vind je nou echt belangrijk, maar handel je daar ook naar? Dus het, het, het, het, kan, uh, het kan meerdere oorzaken hebben. Maar hoe kan je dan zorgen dat je partner het mobieltje links laat liggen? Nou, kijk, allereerst denk ik dat je bij jezelf heel eerlijk moet zijn. Van, ontstaat, hè, wat is de barometer van onze relatie? Hoe staat het ervoor? Geven we elkaar nog aandacht? Geven we elkaar genoeg liefde? Praten we genoeg? Delen we genoeg? Hè? Um, eh, als dat wel het geval is... en jullie zijn gewoon uh, happy met elkaar... kijk, dan kun je natuurlijk ook gewoon uh, het simpele afspraken maken. Maar je moet het wel zeggen. Ook dat moet je delen. Hè? Als iemand de, de, de hele godganse dag... Uh, bereikbaar is via de telefoon, zelfs als je aan het eten bent, wegloopt, hè, uh, dan, moet je, dan, dan moet je ook met elkaar kunnen gaan zitten en zeggen van joh, weet je, uh, ik begrijp best dat je als ondernemer bereikbaar wil zijn, maar ik wil daar toch afspraken over maken. Het is namelijk niet altijd nodig. Ik denk dat de oplossing voor mij is dat ik gewoon met mijn vriendin ga Facebooken. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Niks het beste mee van bij, allebei. Het is, het is ook hartstikke leuk, toch? <laughs> <hè? laughs> gezellig hoor. Oké, okay, hartelijk dank voor jouw uh, relatietips. Mariska Hulsjer, uh, relatiecoach. Dank je wel en een goede nacht. Ja, jullie ook. hè? Graag gedaan. Ja, we Facebooken. Bye, hoi. Ook wel goede tips als je 400 vrouwen net aan de haak hebt geslagen. <laughs> ja. Dan moeten jullie allemaal op Facebook vriendjes worden. Hartstikke gezellig. Juist. Onze regionale vrienden kunnen weer opgelucht ademhalen... want ook onze favoriete rubriek duikt de zomerstop in. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Maar natuurlijk niet voordat we nog één keer een blik werpen op wat ons opviel bij de regionale omroepen. Om te beginnen in Utrecht. De Loosdrechtse plassen hebben een probleem. In de havens van de Loosdrechtse plassen nestelt het plantje zich in alle hoeken en gaten. Havenmeester Lex Coussel zit met zijn handen in het haar. De Cabomba plant zit overal. En het, is niet... het is echt een probleem. De experts hebben ook nog geen manier gevonden om het plantje te bestrijden. Maar als er niks aan gedaan wordt, groeit straks de hele plas dicht. Ik probeer zo diep mogelijk te komen om de wortel en al uit de modder te trekken. Het is een rare zaak, want de kabomba komt niet eens in Nederland voor. En dat allemaal dankzij één klein plantje dat normaal helemaal niet in Nederland groeit. De kabomba is alleen in de dierenwinkel te koop. Iemand was dus waarschijnlijk zijn goudvis zat. Wie heeft uh, het, uh, de vissenkom of het aquarium leeg gegooid en zo is die plant uh, uiteindelijk in de Looswegse plassen terechtgekomen vermoedelijk en dat is gaan woekeren. Ik uh, kan niet genoeg benadrukken hoe groot dit probleem is. Boswachter Erik de Haan houdt de plant ook goed in de gaten. Vooral als het lekker weer is gaat het hard. Dan groeit de plant wel 5 centimeter per dag. Dan gaat het haar zijn speer. Kijk en je ziet het met al die bootjes. bootjes varen er doorheen. Uh, het worden stukjes en al die stukjes die drijven ook weer ergens naartoe of die gaan mee met de stroming. En die, uh, die schieten daar ook weer wortel. Had ik trouwens al gezegd dat het een probleem is? Havenmeester Lex maakt zich zorgen. Als die oplossing er niet snel komt, dan heeft hij een groot probleem. Dan heb ik over uh, drie, vier jaar uh, heb ik, heb ik geen haven meer of dan kunnen er hier geen, geen boten meer varen. En dan heb ik geen inkomsten meer. En dan heeft Loosdrecht een groot, nog groter probleem. We gaan naar Losser, want daar is spektakel. Rond het middaguur komt een grote keukenbrigade de markt van Losser op. Hier staan de meterslange tafels en de ingrediënten al klaar. Ja, en wordt daar namelijk een mega salade gemaakt. Uh, we gebruiken huzarensalade voor de dinkel. Natuurlijk echt uh, kenmerkend voor Twente. En de dorpen van de gemeente Losser zijn zo'n salade. Maar hoe maak je zo'n grote salade? Ja, wij moeten... Uh, kijk, we hebben van die platen, daar zit uh, salade op. En dan moeten wij dat samen aan elkaar krijgen. En dat doe je natuurlijk niet voor je lol. Twee uur later is hij klaar. 82 meter lang en anderhalve meter breed. Dat maakt het, volgens de organisatie, de grootste salade ter wereld. Ja, zo'n grote salade. Mmm. Ja, het ziet er misschien wel lekker uit, maar ik hou er niet van. Ik weet niet of u, hou je ervan, mama, van salade? Ja, echt wel. Jij zo. het nee, dan. Ja, ik vind niet. Misschien mijn broertje, ja. denk je niet. Eet smakelijk. Ook in Gelderland is het vakantie en dus tijd voor rust. Er wordt driftig op losgetimmerd. Ja, of toch niet. Want dit is keiharde arbeid. Kinderarbeid zelfs. Nou, uh, Eindelijk is het ook bedoeld voor, uh, voor kinderen die zeg maar zelf niet op vakantie gaan. Maar toch juist... Ja, een beetje vakantie hebben en gewoon iets mogen wat ze thuis vaak niet mogen. Je kunt het als organisatie ontkennen, maar het blijft keiharde kinderarbeid. Alles wordt gebouwd in een strak schema. De ingang moet nog worden afgemaakt. De gang daardoor moet nog worden gegraven. Verder moeten de muren nog worden stevigd. De gaten moeten nog tegen worden gemaakt. Dus dat kost nog wel wat tijd. Er worden hutten gemaakt en vooraf is over alles nagedacht. Jij bent de architect van deze hut? Uh, ja. En wat heb jij precies bedacht? Uh, ja, uh, dat er meer verdiepingen in zouden komen. En dat we een bol dak zouden hebben, maar dat is er niet van gekomen. En dus constateert de verslaggever terecht. Het is wel een beetje lastig, hè? Een bol dak, of niet? Ja. Gelukkig geeft deze architect verstand van zaken. Wat is dit nou voor Hut? Nou, een beetje ja, een soort boom met ja. alleen niet in een boom Goed, deze rubriek zwaait <laughs> bij deze af en wij wensen alle collega's van de regionale, om regionale omroepen een heerlijke zomer. En tot Het tot zover dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, voor de echte Zwijnstein-fans was dit een nacht om naar uit te kijken. Vannacht ging de allerlaatste Harry Potter-film in première. De JT-bioscopen in Nederland organiseerden een marathon waar eerst begonnen werd met deel 7, uh, deel 1... Euh, zeg maar, hè. Mm -hmm. En daarna, om 1 minuut over 12 konden de die-hard-fans met een 3D-bril op het laatste deel van het Harry Potter-avontuur beleven. En van de laatste film werd veel verwacht, maar zijn deze verwachtingen ook waargemaakt? De film is net afgelopen en Sjoukje uit Heerenveen was erbij, net als Rutger uit Beverwijk. Goedenacht beiden. Hoi. En Goddag. zijn jullie er al een beetje bijgekomen van deze film? Um, jawel. Hoe was het? Ja, Leuk, twee mensen tegelijk aan de telefoon. Sjoukje, hoe was het? Het was, het was echt heel leuk. Waarom? Nou, omdat het heel spannend was. En gewoon, je verwacht gewoon dingen niet die gebeuren. Maar je hebt wel het boek gelezen, neem ik aan, toch? Nee. Oh, kijk. Ik koop alleen de film. Uh, ik hoor net hier in de studio dat als je het uh, boek niet hebt gelezen... dan snap je de film ook minder goed. Uh, heb jij uh, de boeken wel gelezen, Rutger? Ja, dat zijn eigenlijk een van de weinige boeken die ik, uh, die ik allemaal heb gelezen. Met plezier, zeg maar. Dus... En, en hoe vind jij, uh, vertaalt de film een beetje goed het boek? Um, ja, in grote verhalen wel, ja. Zeg maar. Er zijn natuurlijk veel stukken die er niet in zitten, maar uh, je kan natuurlijk niet een heel boek verfilmen ja. in 2,5 uur. Dat is gewoon moeilijk te doen. Nou ja, in twee films, volgens mij, hebben ze volgens mij. Ja, ja. maar ook, ook dan is het gewoon Zelfs dan, ja. Hey, en uh, dat 3D-effect, zou uh, je, heb jij hem ook uh, met 3D-bril gekeken? Ja. Hoe vond je dat? Spectaculair. <laughs> wat, wat, wat was er dan precies 3D dat je, je kan herinneren? Alles, bijna alles wel. Ja. Als je de bril afzet was alles water dus. <laughs> maar, nee. kwam, maar kwam, kwam uh, de bad guy dan ook uh, op je af? Ja, dat wel, ja. Kan, dat kan, kan, eng. dat ja. vind ik echt eng. Kan, kan je zo'n eng, zo eng stukje met ons delen zonder belangrijke dingen te verklappen? Noem eens iets, wat was er eng? Um, <lacht> nou, die demonen die dan op je afkomen. Oh, ja. Ja. ja. ja, dat lijkt me inderdaad eng. Jij hebt er helemaal niks ja. mee. Ik nee, ik heb er helemaal niks mee. niet? Ja, ik... Pff. Ik vind, het een, ja, ik vind het altijd een beetje een slap aftreksel van dingen die wel goed zijn. Wat vinden, wat vinden jullie daar nou van dat hij dat zegt? Een slap aftreksel van dingen die wel goed zijn. Snap je dat? Voor iedereen zit er wel wat in. Er zit actie in, er zit spanning in, er zit romantiek in. Dus voor elke Harry potter fan zit er wel wat in, denk ik. Ik denk zeker dat dit wel... Ja, ik vond het wel een van de beste Harry Potter films. Ik vind het wel een waardige afsluiter. Oké. Okay, ja. Rutger, Rutger, heb jij dat ook, dat je nu een voldaan gevoel hebt van, bij, bij die laatste film, dat het nu is afgelopen? Ja, ik vind het, ik vind het een mooie afsluiter, ja. ja. Dus je, ja. je blijft niet hangen van, oh, had, ja, kwam, kwam nee, er nou nee, maar ook. een deel negen? Nee, het, het is gewoon een, een, een leuke film. Nou, Erik, uh, je hoort het, uh, het is echt uh, een goede bioscooptip voor ja. jou. <laughs> maar ik heb niet eens deel... Oh ja, ik heb wel 7, deel 1 heb ik wel gezien. Maar al die daarvoor heb ik niet gezien. Dus ik snap er ook al helemaal ja. niks van. Misschien moet je beginnen met de boeken lezen. Maar dankjewel in ieder geval Rutger en Soutje... die net naar de laatste Harry Potter film zijn geweest. Dank jullie wel. Het is uh, negen minuten voor drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Ja, en we gaan naar live muziek. Hier bij ons in de studio is de gast de band Ape Not Mice. En ze spelen voor ons het nummer Like Yeah. sat down and said let me tell you something about my friends brothers aunties sons sisters brothers ex-boyfriends dads daughters chit chit that i'll never forget it just won't stick inside my head With her words spilling my mouth She pointed out She was like, yeah Her friend was like, yeah And they were all Was the point where I I wanted to flee. It's when she spotted her friend Mary, and she smelled of potpourri, and with her sitting Ape Not, Ape not mice, like yeah, hoorde u hierbij nog steeds wakker Nederland. Op Radio in, dank jullie wel, te gek. Zometeen nog twee live nummers. De Tour de France ging vandaag weer van start na de rustdag van gisteren... en de Duitse Greipel klopte in de eindsprint tot verbazing van velen. supersprinter Mark Cavendish. Maar na de vele valpartijen van de eerste week was voor ons vooral de vraag... hoe houden de Nederlandse helden Johnny Hogerland en Robert Geesing zich? Aan de telefoon hebben we Martijn Hendricks, die momenteel voor de NOS het peloton volgt in Frankrijk. Goedenacht. Goedenacht. Tot nu toe was het meer een Tour de Val dan een Tour de France. Het is toch niet normaal zoveel als er gevallen wordt? Nee, daar heb je, daar heb je inderdaad gelijk in. Er zijn een heleboel uh, grote klassementsmannen al naar huis. Robert Geesink uh, net niet. Het zag er eventjes naar uit dat hij ook uh, alweer in de achterhoek zou zitten. Maar die heeft zich goed weten te herstellen. Uh, en hij is er gelukkig, gelukkig nog bij. Maar uh, inderdaad, ze liggen er, er bijna elke dag uh, meerdere keren op de grond. Hoe komt het nou dat het vallen? Ja, geen idee. De, de, een heeft, de een denkt dit, de ander denkt dat. Wat veel gehoord is, is dat er niet echt een, een grote leider in het peloton is. die het tempo bepaalt voor de jongens. En waardoor uh, nou ja, het veel te hard gaat. Dat zei Lauw Amsterdam uh, gisteren tegen mij. Het gaat veel te hard naar beneden. En uh, ze weten dat het te gevaarlijk is. Maar ja, uh, iedereen wil vooraan zitten. Iedereen wil uh, op die plekken rijden. daar waar het, uh, het veiligst is, tussen aanhalingstekens. Maar ja, als ze dan hard door een bocht gaan, ja, dan leven ze er allemaal bij. In Nederland is het verhaal van de Tour natuurlijk onze Johnny Hogerland. Die uh, werd uh, gelanceerd uh, nadat een auto uh, de, de, de rijder naast hem aanreed en kwam in het ja. pikkeltraad terecht. Vandaag behield hij de trui. Is hij in Frankrijk ook een held? Johnny Hogerland is hier een grote held. Uh, gisteren was het rustdag en er was persconferentie bij de Leijen. En uh, niks te nadelen van vakantie, maar er waren normaal, wow, misschien dat daar twee, drie cameraploegjes uh, op af uh, zouden zijn gekomen. Maar dat waren er gisteren een stuk of twaalf, dertien. Van uh, Australische televisie tot het grote Amerikaanse NBC. Uh, ze wilden allemaal het verhaal van uh, Johnny Hoogerland horen. <laughs> of Hogerland op zijn Frans. <laughs> ja, Hogerland, ja. En hoe beleeft hij al die media-aandacht? Ja, als een, uh, als een nuchtere ziel. Uh, <laughs> hij, uh, hij moet en zal op de fiets blijven zitten. Hij zegt van in dat mooie platte Zeeuws, wat ik niet uh, na kan doen, zegt hij... ja, ze moeten me met een knuppel van de fiets afslaan en dan nog uh, zal ik Parijs halen. Dus hij is, uh, hij is geen sinds van plan om hier uh, de, de strijd te staken. Oké, okay, mooi. Ja, grote held ook hier in Nederland natuurlijk. Uh, maar laten we het even hebben over Robert Geesink. Uh, natuurlijk uh, ja, de man waar we de meeste hoop op hebben gevestigd. Ja. Uh, hij reed uh, gewoon weer met het peloton over de finish op uh, 0 seconde achterstand. Is hij weer een beetje in vorm? Robert Geesink heeft de benen weer teruggevonden, ja. Het zag er even, het zag er even slecht uit uh, van het weekend. Uh, hij, hij, hij, was een, hij was een paar keer gevallen vorige week. Hij, had, hij kreeg zijn benen niet rond, maar alsof hij herboren was. Uh, en hij fietst nu weer met een, grote, met een grote glimlach rond. En haalt elke dag de witte trui op voor de beste jongeren in het, in het klassement. Dus in Robert Geesink uh, heb ik wel weer vertrouwen. Uh, en zeker nu er andere grote klassementsmannen uitgevallen zijn, zoals bijvoorbeeld... Uh, Wiggins of uh, Chris Horner... Uh, ja, ...stijgen de kansen van Geesink op een, op een goede plek... ...en misschien zelfs wel het podium in Parijs. Uh, nou, die stijgen eigenlijk met de dag. Uh, ja, we hebben het natuurlijk graag over winnaars in de Tour de France... ...maar ja, laten we het eens hebben over eigenlijk, de verliezers. Wie stellen er nou teleur tot nu toe in deze ronde? Ja, ik vind het nog een beetje vroeg om, uh, om dat te zeggen. Er, er zijn eigenlijk nog geen echte bergetappes geweest. De klassementsmannen hebben zich eigenlijk nog, uh, nog niet hoeven laten zien. Ja, dat... dat... Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik vind dat, uh, ja, maar dan ga ik wel heel erg voor de intimie in. Dat is een, een Russische sprinter, een belofte, Galim Zinjaov. Daar hadden heel veel mensen wat meer van verwacht. Misschien van uh, een sprintertje Ben Swift. Uh, een, Britse, een Britse jongen. Daar hadden we wat meer van verwacht. Die zien we niet echt. Maar, ja, uh, maar van de klasse mensmannen, ja, dat vind ik nog wel wat vroeg om, uh, om ja. daarover te oordelen. Natuurlijk valt Contador tegen. Maar ja, die is een paar keer gevallen. Dus daarom heeft hij nu veel, veel achterstand. Maar ik denk dat als straks het Hogeberg gaat beginnen, uh, over twee nachtjes slapen, dat, uh, ja, dat, dat, dat we dan pas daarover kunnen gaan oordelen. Okay. Wie denk je dat er gaat winnen, de Tour? Op dit moment? Ja, ik, ik zei vorige week met jullie Evans uh, ik denk dat ik daar nog mee blijf. Oké. Okay. Okay. En niet gewoon Fuclair, ja, die houdt de geld tot niet, hè? Nee, ja, nee. En ik hoop ook niet dat Fuclair wint. Want nee. dat is, uh, dat is naar, niet. Een mannetje. Ja, het is een naarmannetje. Okay. Uh, Koos Moerhout uh, zei vandaag, ja, bij voetbal heb je Zwalbes. En in het wielrennen heb je Veuclair. Dus per personalisering van de, de, het wielrennen en de Schwalbe. Dus, Oké. Okay. een mooie typering. Oké, okay, dankjewel uh, voor je toelichting. Martijn Hendricks vanuit Frankrijk. En een goede nacht. Dankjewel, jullie ook. Zometeen in het volgende uur van Nog steeds wakker Nederland... blikken we terug op ons afgelopen seizoen. Onder meer met Arend-Jan En zometeen het laatste NOS nieuws. En daar zal ongetwijfeld meer nieuws zijn over de brand in Amsterdam, waarbij twee agenten licht gewond zijn geraakt. Tot zometeen bij nieuw uur, nog steeds wakker Nederland op radio 1. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch? Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch? Nog meer wij is fantastisch door. Nog meer wij is fantastisch door.